Goeie, daar ga je dan. Laat je mij er nou in, of hoe zit dat? Nou, nee, ogoeboer, ik laat je er zeker niet in. Ik kom je alleen maar even zeggen dat ik me doodderger aan die zogenaamde buur praatjes van jullie. Ik heb geen tijd voor je. Hm, toch zou ik graag even willen vernemen met wie jij aan het praten was. Hè? Ik hoorde een stem. Een holle, een rare, heren en dan nogal wel zo tamelijk buitengemeen vreemde stem. Geen snars heb je daarmee te maken. Geen zikkepit. Jij hebt je snavel niet een andere man zaken te steken. Zoals je wilt. Dan is er overigens nog iets. Ik heb jou gezegd dat ik geen tijd voor je heb. Je stoort me. Wel, wel, had dat maar duidelijk gezegd. Natuurlijk wil ik je helemaal niet storen. Het was alleen maar pure vriendelijkheid van mij.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 Maar als je ze geduld verlies, dan ben ik nog niet jarig. En toch zal het moeten gebeuren, want de plannetje moet slagen. Amantaboer, wonderbaal, verscheen! maar waarvoor zie je mij aan voor een duveltje in een doosje...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 Ik heb je begrepen. Mooi zo. Dat is een pak van mijn hart. Nou heb ik alles gezegd wat ik zeggen wilde. Je kunt weer in je fles verdwenen, Amantabouro. Ga maar. De rest kan ik wel aan jou verlaten. Het enige wat me nog te doen staat is policy opzoeken. Mooie praatjes verzinnen.